Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Den Haag zijn twee mannen aangehouden... die demonstreerden tegen de lockdownmaatregelen van het kabinet. Op het Malieveld, de Koekamp en het plein 1813 zijn demonstranten op de been. Per locatie mogen er maximaal 30 demonstranten zijn... en ze moeten onderling anderhalve meter afstand houden. Een van de twee mannen werd gearresteerd door drie agenten in Burger. De politie wil niet zeggen waarom de twee zijn opgepakt.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 De politie heeft een 34-jarige man aangehouden in verband met de brand bij een eendenslachterij in Ermelo. Daar gingen woensdagnacht vijf vrachtwagens in vlammen op. Volgens de politie heeft de man zichzelf aangegeven en gezegd dat hij erbij betrokken was. De eigenaar van de boerderij in Ermelo zei eerder dat de brand was aangestoken door dierenactivisten. Op bewakingsbeeld is te zien dat iemand bij de vrachtwagen staat die daarna in brand vliegen. En de persoon die dan wegrent lijkt ook zelf in brand te staan.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 Het weer zonder wat stapelwolken. Het is 20 tot 26 graden... bij een matige tot vrij krachtige oostenwind. Morgen wat meer bewolking en een paar graden koeler. Dit was het NLW-journaal. ZFM, Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. De nasleep van een ongeluk op de a 10 koenplein richting Amstel. Voor Amstel en Buitenveld had nog 10 minuten vertraging. Alle rijstroken zijn weer open. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 ZTVM-live.nl, Kijk je live mee in de studio aan de Torweg Dina. Het is heerlijk weer buiten hier in Zalvoort. En daar genieten we natuurlijk met z'n allen van. Lekker muziek. Wat dacht je van deze van Steve Wonder? En don't you worry about the thing. You know, Paris, Peru, you know. I mean Iraq, Iran, Eurasia. You know, I speak very, very fluent Spanish. Uh Todo Damian, Chevere. Chevere.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 santa Aanhouden. Vandaar ook lekkere zonnige muziek op de Zandvoortse Radio... wat hier in Nederland is ZFM uiteraard te ontvangen. Je Madonna en La Isla Bonita. Is het tijd voor het nieuws? Normaal gesproken in het kort. Maar er is zoveel gebeurd. Informateur Erik van der Burg heeft dinsdagavond... tijdens de raadsvergadering zijn advies uitgebracht...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 And I don't really care if you're king And I don't really care for gold thing You be pointing at some girls and saying Yeah, we had a fling, huh? You're not fooling me, you're just a puppet on the string Just a puppet on the string, oh they say, don't you worry, I'm the one Then the very next day they say they're done And I don't wanna listen to the bitch you spun No, I don't want to listen to the bitch you spun Je bent zo Een mooie titel heeft deze plaat, hè. De nieuwe staus zijn you're so fucking cool. Het zou je maar gezegd worden. De plaat die gaat voor ze zeker ook langskomen bij Sanford Park uit op zondag. Girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls. Well, yellow, red, black or white. And a little bit of moonlight for this intercontinental romance.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 For two, my geisha. Het ja, is maar goed dat jij zo meteen met het weerbericht gaat komen, hoortje. want ik zie wat mondtjes. Hoe zit dat? Hoe zit dat? Hard Waar ze weer open wou je zeggen. Ja, ja, ja, ja. Joh, ja. de lekkere muziek uit de jaren zeventig. Dat was uh, de single van uh, Sailor. En inderdaad, Girls, Girls, Girls. Twee minuten voor half drie. Zo vlak voor het weer gaan we nog eentje voor je draaien. Ja, ken je deze nog? Gers En ik neem je mee. terwijl ik nu alleen maar denk.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 ik lijkt misschien wel koel cool, doordat je weet wat ik nu voel Jij klinkt als muziek, dus laat je zien wat ik bedoel Ik neem je mee, hei, hei, Ik neem je mee, hei, hei, Ik neem je mee, hei, hei, ik neem je mee ey, ey, ey, ey, ey. Ik denk aan haar en zij denk aan mij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 Vooral, terwijl ik nu alleen maar denk, aha, zij is in mijn wereld. Zeg me maar wat je wil dan, dan, dan Staren wordt de stil van, stil van, stil van. Zeg me wat je wil dan, wordt de stil van, Ik neem je mee, neem je mee, op reis neem je mee. Ik lijkt misschien wel coel doordat je weet wat ik nu voel. Jij klinkt als muziek, dus laat je zien wat ik bedoel. doe. Ik neem je mee. Ik neem je mee, Ik neem je mee. Ey. Ik neem je mee. We hadden we al een tijdje niet meer gedraaid op de zaterdagmiddag. Dus ik wed wel weer tijd voor Gespa doel. En hier is uh, albert Jan met het uh, weerbericht. Ik ben heel erg benieuwd, uh, albert Jan, want uh, ik zag net inderdaad een paar wolkjes uh, langs ja, maar uh, vliegen. Ja, ik heb niet geblazen, hè? het is alweer weg. Ja, dat is ja. waar. Goed, nee hoor, maak je maar geen zorgen, Rob. Want uh, vandaag, uh, zoals je ziet, schijnt de zon uitbundig. De wind waait zwak tot matig uit het oosten. En aan zee steekt vanmiddag een matige noordoostenwind op. De temperatuur stijgt naar nou ongeveer een graad op 23. Vanavond en vannacht is het helder en droog en koelt het af naar 12 graden.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 Nearest Jocelyn Brown. I can't get off my horse.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 Ja. We moeten dus inderdaad wel goed samenwerken met ja. elkaar. We moeten wel goed samen kijken of we eruit gaan komen. En dat is wel een onderdeel, ook door de PvdA gisteren benoemd... tijdens de raadsvergadering. Ja. Dat uh, uh, ook de bestuurscultuur gekeken moet worden. En dat er meer en beter samengewerkt moet worden. Ja, dat zijn eigenlijk uh, de belangrijkste punten. Ik, uh, ik dank u voor uh, de bijdrage in, uh, in de uitzending... op zo'n kort mogelijke termijn. En ik uh, wens u in ieder geval veel wijsheid toe de komende tijd. Graag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 Oké, okay, nou, in ieder geval gaan we morgen gaan we praten met uh, Peter Kramer. Nou, wij niet. Jaap Koper. Jaap Koper. Onze collega. De nou. fractievoorzitter van de oudere partijen. Die doen in eerste instantie niet mee hè, als grootste partij. Dus uh, nee. even kijken hoe hij daarop reageert en hoe hij daarin staat. Laten we het zo maar even zeggen. Dat hoor je morgen bij Zandvoort op zondag. Allemaal ook dan weer tussen 2 en 5 uur. Lekker grijpen of 20 in als wordt. Dat betekent zonnige muziek op de radio. Hier is Aswat, we Ook deze klaar behoort tot uh, de een van de grootste zomerrits voor de Asfalt en uh, Shine. Ja, we genaderen alweer het einde van het uh, eerste uur... maar we hebben nog even een berichtje van uh, de Zandvoortse reddingsbrigade. Want die hebben nieuwe scooters, uh, Albert Jan. Klopt, de Zandvoortse reddingsbrigade heeft een uh, tweetal splinternieuwe waterscooters ontvangen... van de reddingsbrigade Nederland. Het zijn de eerste waterscooters uh, van het nieuwe model die in Nederland geleverd worden. Dus een primeurtje. Nou, primeurtje, ik zou zeggen een primeur...